Katrien Straatman met het NOS Journaal. Amerika zegt dat Iran achter de drone-aanvallen zit... op twee grote olie-installaties in Saudi-Arabië. De verantwoordelijkheid voor die aanvallen werd al snel opgeëist... door de Houthi-rebellen in Jemen...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 In Mexico zijn de resten van zeker 44 mensen gevonden in een massagraf. Het graf werd eerder deze maand ontdekt in het westen van het land. De meeste lichamen waren in stukken gezaagd en verdeeld over meer dan 100 zakken. Het gebied waar het graf is gevonden is de thuisbasis van een machtige en gewelddadige Mexicaanse drugspende... maar of die verantwoordelijk is voor het massagraf is niet bekend.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 Het weer. De dag begint op sommige plaatsen mistig. Verder is het vandaag zonnig. Maar in de middag raakt het vanuit het noorden bewolkt. En is er daar kans op wat regen. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en regent het nu en dan in het noorden en midden van het land. En met 15 tot 20 graden is het ook frisser. Dit was het NOS-journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn diepe. Beslist...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 samenstelling en presentatie Ruud Jansen Goedemorgen het is uh, zondagmorgen, het is 8 uur en getal acht, dat getal 8 dat vinden wij wel heel erg leuk vandaag, want dit is onze tachtigste uitzending, jawel nou ja, dat wil zeggen, dit is onze tachtigste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 Thank you.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 Piano. We gaan uh, daarmee naar het nieuws van uh, 9 uur en komen straks bij u terug. En in het uh, tweede uur hebben we een paar verzoeken van luisteraars en dat vinden we leuk. Tot zo!